In Nederland zijn de laagste temperaturen in 27 jaar gemeten. In Polder werd de laagste temperatuur bereikt in het dorp Marknessen. Het werd daar ruim 22,8 graden. In grote delen van het land vroor het vannacht ook rond de 20 graden. In het Waddengebied en in Zeeland werden de hoogste temperaturen gemeten. Daar was het zo'n min 10. Op veel plaatsen is niet gestrooid. Het zoutverlies bij temperaturen van beneden de min 7 zijn werking. De AWB adviseert weggebruikers rekening te houden met gladheid. Treinverkeer is volgens de NS goed op gang gekomen. Alles verloopt volgens het spoorbedrijf Volgens Plan. Gisteren raakten de treinen lopen ernstig ontregeld door de sneeuwval. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd en vertraagd. Luchthaven adviseert reizigers om internet en teletext in de gaten te houden. Afgelopen nacht moesten zo'n duizend reizigers de nacht op veldbedden doorbrengen. In de Syrische stad Homs lijkt het leger gisteravond en vannacht het grootste bloedbad te hebben aangericht sinds het begin van de opstand. Er zouden minstens 2 tot 260 doden zijn gevallen. Sommige bronnen spreken van meer dan 300 doden. Het leger zou tientallen huizen hebben verwoest waar overlopers zich hadden verschanst. De regering spreekt tegen dat er een bloedbad is aangericht volgens de Syrische staatstelevisie zijn het leugens die gewapende groepen in de wereld brengen om de VN Veiligheidsraad te beïnvloeden. Mogelijk komt de Veiligheidsraad vanochtend bijeen om te stemmen over een resolutie waarin president Assad wordt opgeroepen om de macht af te staan. Rusland verzet zich daar al dagen tegen, maar mogelijk is er een doorbraak bereikt. Gisteren heeft Amerikaanse minister Clinton gesproken met de Russische minister Lavrov. Het weer vandaag zonnig en koud met maximaal rond min 4. Vanavond en vannacht opnieuw strenge vorst. Morgen iets meer bewolking, maar het blijft vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt geflitst op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag en op de A30 tussen Ede en Barneveld.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 Zeker weten, goedemorgen met Box20 let's see how far we come En dat is, uh, leuk om even uit te proberen, kijk altijd even kijken waar de grenzen liggen en soms ben ik echt verbaasd dat ik, jezus, moeten we moeten echt zo ver gaan. En ik ben zelf toch wel een oude man aan het worden. Want ik ben eigenlijk wel verbaasd op het feit van, ik vind het allemaal een beetje te ver gaan. Ook met de humor en zo. En uh, dat begint ook al, begon allemaal met Jiske vet. En, uh, ja, dat uh, vond ik al heel ver gaan. Ja, dat vond ik al heel ver gaan. Natuurlijk heb je nu uh, die uh, nieuwe kids, die gaan ook al redelijk ver. En die weten zelfs oude mensen te overtuigen dat ze moeten zingen iets met neuken. Weet je ook. Uh, ja. En ik ja, Eigenlijk zijn we niet op een bepaald punt gekomen dat we denken van... Het is allemaal heel leuk Vertel om zo... nou is dat zinnigs. Ja, dat niet alleen, maar het moet zo extreem bizar zijn. Gisteren zag Jiske Vet weer Sinterklaas, die dan uiteindelijk dan iemand neerschiet... omdat hij het allemaal wel een beetje langdradig vond. Nou, schiet dus op met je teksten. Ik heb er geen zin ja, meer in. Zondag krijg je een, neer... een programma van Code Bee over de making-of van vroeger... Okay. En dan kleine stukjes terug om te zien. En dan heb ik zo van oh, dat vind ik dan wel leuk. Dat is wel weer grappig. Ik het... van. Ja. Dat is wel weer terug naar de oude, ra, oude televisie. Ja. Ja, mijn vader zei altijd van, als je niks uh, te zeggen hebt, hou dan gewoon je mond. Ja, maar het moet allemaal dan dan zo ik, leuk het... zijn dan. En dan ja. Denk, ja, weet niet of, maar ik ben wat nieuwsgierig. Ja, of ik voor oud. Of krijgen we straks een kantelpunt. Dat we juist programma's gaan maken met het feit dat we het zo overdreven, goed gaan doen. Dat het weer leuk wordt. Weet je, dat heel correct. Net zoals ja. in de jaren 40 en 50 televisie. Dat ja. er leuk komt, dat je denkt van, nu ga ik het, het juiste voorbeeld doen. En dat mensen denken, nou, dit is wel erg overdreven overdreven goed voorbeeld dat er weer humoristisch wordt. Wij zijn nou echt, het, volgens mij, het zijn zo diep gedaald met het uh, nieuw Kids. Dat we denken, nou, nu moeten we weer eens de andere kant op. Want sommige mensen kunnen het toch niet inschatten. Die gaan nee. toch denken van, nou, nou, misschien is het wel echt leuk dit. Maar het is in het echt. Ook uitproberen we Ik weet het niet. We filosoferen zo maar eens wat oplossen. Ja, dat, dat komt ook het om het feit dat we dit jaar. heb ik mezelf opdracht gegeven om te kijken. wat kunnen we doen tegen agressie tegen al die hulpverleners? En dan hoor ik de nieuwe spot. Uh, wat is het ook weer? Spot 51, Postbus 51. Ja, van de, in de oorlog. Uh, ja, uh, straks waar. Dan denk ik, want dat voor mij. Uh, ja, gaan mensen die dat doen, Gaan niet naar die internetsite. En mensen die daarachter staan, gaan wel naar die internetsite. En die vinden het heel goed dat ze die het gedaan hebben, maar alsof dan, het helpt. Dan denk ik, helpt dat dan? Want volgens mij heb je twee groepen. Je hebt mensen die straal bezopen zijn, die doen dat, die weten niet wat ze doen. En je hebt mensen die, die, die worden overvallen door emotie, omdat ze zien dat er naast op de grond ligt. En dan moet er moet worden ingegrepen. Doe nou iets! Doe nou iets! Ja. als ik op de computer iets doe, dan gaat dat heel snel. En nu doet het niet! Iemand iets snel! Doe iets snel! Ja. ik schiet nou eens op! Dus ja, volgens mij moet er nog een andere insteek zijn waardoor we het toch kunnen oplossen. Zo, Nou, ik ben gelijk helemaal flabbergasted. Ja, dames en heren, echt een zware kost om ze morgen. Ja, we toch ja. eens kijken. Good Goedemorgen! Precies, pak hem aan. Precies, doe nou iets. Nou, weet je wie wel wat gedaan heeft? Paus nee? Benedictus de uh, e die heeft demonen uitgebreven bij twee brullende mannen in 2009 al. Al dus een beweert een exorcist in een boek. Yeah. Dus ik vind het wel een mooi verhaal. Het was een katholiek, Gabriele Amort. En die had dus twee mannen meegenomen naar de algemene audiëntie. Yeah. Op het grote Sint-Marcusplein, zeg ik het goed? Heet het het uh... Ik zou het niet weten hoe. Nou, in ieder geval... Uh... Die mannen die zagen de pauze en die begonnen echt hevig te trillen. Toen ze, en, en toen iemand Giovanni vroeg om zich te beheersen, zei die man met een vreemde stem: Ik ben Giovanni niet. The end is near. Ja, precies. Nou, ja. Twee mannen wierpen zich op de grond, bonkten met hun hoofden tegen de grond. <laughs> En later begonnen ze jankend te brullen. Oh, Blijkbaar hebben ze toen de paus naar beneden gekregen, denk ik. Want ja? Hij raakte hun aan. En toen kreeg ze zo'n schok dat ze drie meter naar achteren vlogen. En ze brulden niet meer. Al dus de exorcist, die al eerder twee boeken heeft geschreven over duiveluitdrijving. Het Vaticaat vindt het onjuist om over exorcisme door de paus te spreken. Want de paus wist niet wie ze waren. En ik denk van ja, nou, dus. Ja. Ik bedoel, als jij iemand aanraakt en hij springt drie meter naar achteren, vind ik het toch wel knap al. Alleen dat feit al. Wat een idiote onzin allemaal. Ja, ja nou ja. Ik vind het toch, het heeft het nieuws gehaald, hè. Dus, de, de, dus zou het nou toch waar zijn? Want je hebt af en toe ook van die, van die demonenjagers en zo, weet je. Van die ja. series op tv. Dan denk ik altijd van, oeh, stel je nou voor, is het nou echt zo? Maar ja, als je dit dan weer leest, denk ik van, ja, het is echt waar! Ja, ja. Huh? Yeah. Wat mij betreft, boezé. Ja, ik, kan echt, ik ben echt allemaal enthousiast. Dus we nou, weer ja. zo'n broodje afverhaal dit. Maar goed, okay. maakt allemaal niet. De openspringende persoonlijke vreugdesprong of dans. Precies, die gaan we nu even doen. Dat leek me wel toepasselijk. Nou, dames en heren! Yay. Hou vol, eh, stevig stevige plaats Moest toch even gewoon eh, de radio komen? Nou, de nieuwe signal schat ik zo in. Kees nog, gold on the ceiling, the black kiss, hier op ZFM in de zaterdagmorgen. Man, gold on the ceiling, dames en heren. Ik vind dit een geinig <laughs> plaat. Vermoeiend, <tot> ja. <tot> ja. <tot> ja? Heeft u, <tot> Heeft u nog gezongen afgelopen week? Het gaat, gaat, gaat het redelijk met hem trouwens, met Obama. Hoe staat hij staat Ik hiervoor? heb geen idee, maar ik hoop wel dat, dat hij het redt. Ja, dat, is, dat zal wel mooi zijn. Ja, het is toch een, Ik vind het een spannend moment. Ik vind hem moment. Wel Maar ja, je hebt zoveel Oef. mensen die hebben toch stiekem dat ze hem discrimineren en zo. dat is natuurlijk wel heel vervelend. Is dat zo? Moet je ja. nog steeds gediscrimineerd Nou, nee, toch. Ja, hij is nog steeds donker, natuurlijk, hè? Nou, ik heb. Nou, ja, nee. het, het maakt mij. Ik, ik hou er wel van, maar ja. Lastig. Ja, je zit in een dilemma. Ja, toch? ik zit in een ja, dilemma. Maar ik, ik stem ja. op hem gewoon. Maar uh, ik wou nog even vertellen, want we hadden het over. Uh, Kanker! Dit is vandaag Wereldkankerdag! Be oh, begin dan weer ramen, dat begint. Kankerdag ja, ja. vandaag. Ja, en de, de, het is dus van alles: de, de, de Wereldkankerdag. Um, het schijnt dus wereldwijd meer mensen aan kanker sterven dan aan eet tuberculose en malaria samen. Dus er wel heel veel. Hé? Ja, en volgens cijfers van de World Health Organization verdubbelt wereldwijd het aantal mensen dat kanker krijgt van 12,7 miljoen in 2008... naar 25 miljoen in 2030. Ja, hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik ook niet. Dat is bizar. Het is dus te meer om zorg voor mensen met kanker... zowel wereldwijd als landelijk... op 4 februari extra aandacht te geven. En Nederland wordt op tal van manieren aandacht gevraagd... over de impact van, chem, uh, van kanker. En er schijnen dus uh, open dagen te zijn... in diverse inloophuizen in de grote steden. Dus Breda, Eindhoven, Leeuwarden... maar in ieder geval ook in Amsterdam, Emmen, Den Haag, Rotterdam. Het zal wel het... Uh, uh, HL. Uh, Antonie van Leeuwenhoek zie ik huis zijn in Amsterdam, denk ik. Dus, uh, maar ja, ik, uh, ik heb echt zo van... Uh... Ja, wat gek. Je zou denken toch, dat, dat komt dat het op mensen dan ouder worden of zo? Of dat ze ongezonder leven of zo? Of is het alleen in het buitenland dat het veel meer voorkomt? Ja, dat weet ik niet. Uh, is toch maar je hebt in Amsterdam het Ingeborg Douwenscentrum in Jan van Galenstraat. En je hebt, uh, wat ik hier zie, het inloophuis Angels Found in oprichting. Ja, daar hebben we daar nou aan. Kennemerland, de Krokenstraat 1 in Zandpoort. Oké, okay, ga erheen en laat je voorlichten. Ja, zelf? laat je voorlichten. Want het is natuurlijk altijd belangrijk dat je blijft checken. Ook bij jezelf. Van, uh, of je geen rare dingetjes voelt in je huid of zo. Ga gewoon, ga gewoon overal heen. En, uh, en ga gewoon, als je twijfelt, laat je even zoeken. Ja. Gewoon. Ja, nee, het was pas dat ik is, ook uh, iemand tegen die had Ik zo. Nou, ga ik ga dit keer toch maar weer eens heen. Toen bleek dat er toch wel wat aan de hand was. Ik moet zeggen dat ik ook wel een aantal mensen gewoon om me heen... Ik heb niet echt heel veel sociale contacten... Die toch, ja, die hadden toch wel uh, ja. een klein of wat groter plekje zitten. Ja, in. ja nou, dat nou is het is vandaag kanker. zaterdag, het is dus koud. Kruip vroeger in bed en ga elkaar lekker masseren. Onder het masseren kan je voelen of je misschien uh, rare bub bub bubbeltjes of boltjes hult. Of ook onder de douche. Uh, pak ja. lekker zeep erbij, want dan kan je... Als je het heel glas kan je heel diep voelen. Dan kan je er dus zeker... <tie> in de armpits en zo kan je voelen ja. of daar een rare te zit en dat soort dingen en hou het in de gaten jongens ja, want het precies. is gewoon heel belangrijk. Het kan toch uiteraard weer een hele leuke avond. en uh, ja en wat ik altijd zeg van uh, steun uh, de, de Wilhelmina Fonds en dat soort dingen want het en, is gewoon heel belangrijk. geef gewoon eens wat geld hier inderdaad dat is ja, helemaal niet. hebben mij veel, gaan dat soort dingen automatisch dus. Uh, ik, heb, eh, ik sla gewoon even door meteen door, door, door naar het geld hier. Want honderden oh. klanten van de Arabobank en InG zijn in Zuid-Limburg de dupe geworden van Roemeense skimmers. Oh, die op gro grote schaal, een zeer grote schaal trouwens, fraude hebben gepleegd door geldautomaten te manipuleren. De schade wordt geschat op vele duizenden euro's. De gegevens van gedubeerde klanten blijken tijdens de PIN-transactie te zijn gekopieerd bij de geldautomaten. Die nog gebruik maken van uh, de bekende oude magneetstrip. Die maar helpt het niet meer legale... dus dat je je hand erboven houdt? Of Hebben ze nou een cameraatje hangen of niet? Dat of hebben niet ze bij... gewoon iets op het toetsenbord dat ze je toetsen Precies, kunnen registreren? Dat het gaat zo ver. Die mensen moeten echt goede baan aangeboden krijgen. Gewoon, stel je van je ja. mee, Romeinen moet hier gewoon echt... Je ja, moet ik moet met mensen... één been in de criminaliteit zitten en een ander been gewoon bij de banken werken. En ik denk of, wat ik ook wel denk van wat misschien ook slim is... Je hebt een bepaalde supermarkten heb je die skimautomaten binnen. Ja. En, hè, dus daar kan s'avonds niet iemand even stiekem dingetjes op doen. En dan denk ik van, die lijken me wel redelijk veilig. Ja. Dat je echt bijvoorbeeld bij Albert Heijn of bij de HEMA of bij VND hebben ze ook binnen. En dan ben je sowieso sta je wat veiliger vind ik om te pinnen. Kunnen ze gewoon niet echt elke keer gewoon dat ze s'avonds al die beelden of s ochtends al die beelden even nakijken? Nou, dat is wel ook werk hè, van <laughs> al die camera's. Ja, oh ja maar wat al, als ze slim zijn hebben, zijn, hebben ze sowieso dus dat als iemand pint dat je, dat je pas aangaat als, uh, als er uh, een sensor is voor bewegen dan kunnen ze misschien zien van, hé, hey, dat is s'avonds, uh, staat er een kwartier iemand voor. Ja, wij moeten nog eens, wat dat is natuurlijk ook een soort overval, hè? Ja, daar kan je ook, zeker. Uh, als je daar goede tips over hebt, kan je er ook 50.000 euro mee verdienen. Maar je moet ook zo alert zijn, want ik kreeg laatst ook, ook via de, het visje, via de mail. Ja. Dan krijg ik een mail van, ja, bedankt voor uw bestelling en we gaan vanavond halen we 500 euro uh, van, of dollar van uw uh, Visa card rekening af. Ik had op een gegeven moment van, uh, nou ik heb niet doorgeklikt Want ze zeggen ook van, als je dat dan weer doet En dan geef je koning, dan hebben ze hem ook weer of ofzo ja, het blijft Maar ik een heb toen wel vragen. een keer gebeld En toen zei ze ook van, nee hey, oh, dat zijn allemaal Vissing uh, praktijken, maar ja het is wel eng Want je hebt dan zo van, hè? 600 euro? Ik heb helemaal niks uit te geven ja. Blijf van mijn geld af, weet je dat, dat heb je dan wel een beetje hè? Ja ik vind het wel een beetje of 600 engel, dollar? Ja ja, ik denk, denk dan gewoon in euro's. Ik denk helemaal niet in dollar's. Maar zeker die uh, visa-instellingen, die zijn wel heel goed. Yeah, ik had okay. een keer ergens gewoon gepint, of uh, iets gekocht via internet met mijn creditcard. Het was 6 euro meer en het waren Chinese dingen, uh, waardedingen. Yeah. En ik, ze belden wel, van dat ze het verdacht vonden. Oh, dat dat is vind wel ik wel netjes... een goede zaak. Ah, dat is wel weer netjes. Ja. Het is zaterdagmorgen hier bij Toeboekleef. Mocht je spoor zijn. Koffie. Oh, lekker. Het is weer tijd voor Toebak leeft. Wordt ook. Luister. Waar? De dankhekken zijn geplaatst. De communicatielijnen zijn getest. Straks, na 10 uur, goedemorgen z'n antwoord. worden. bones brain in.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 Dat heb je wel eens gewoon De mensen hebben gewoon eens echt zo helemaal geen humor. Die kan je echt zo stoisch staan aan te kijken. Dat echt, ik ken het ook op mijn werk. Heb ik te maken met ik heb En daar moet je gewoon een leuke dag van maken. En soms heb ik een beetje van die rare humor. En dan zitten sommige collega's me aan te kijken. Zo van. Die is gek. Nou ja, dan spreeuwt dit mee in Wie is hoofd. hier nou de patiënt? Het ja, zo, ja dit is zo vaak zitten ze we me wel met beetje aan die kijk. En dan draait draai dit in mijn hoofd. You have absolutely no sense of humor, do you? Nee, dat denk ik dan. Nou, ja, goed, kan er niks doen. En, jawel! Het is namelijk bijna alweer... Uh, Half tien. Oh, gaan we, we deze keer op tijd beginnen? Ja, we gaan dit keer op tijd beginnen gewoon. Oh, dus nou, daar heb ik heel goed nieuws. Precies, nieuws uit Zandvoort. Ja, nou. er is weer een ijsbaan in Zandvoort. Hey, jippie! Ik heb begrepen, ik ga straks wel even kijken. Maar op de plek waar eerst het gemeenschapshuis stond, bij het Louis -David -Kareen, Zandvoort Centrum. Ja. Ja? ligt inmiddels een ijsbaantje. Want een nachtje goede vorst en niet te veel sneeuw moet genoeg zijn. En nou uh, ja, met, samen met uh, Anders Sandberg is de Sjoe franse de initiatiefnemer. Ik heb wel weer van anderen horen fluisteren. En waarom hebben ze het nou niet gedaan op het dak van de nieuwe parkeergarage? Want die is echt zo prachtig glad en heel erg koud. Dat is misschien veel beter gelukt. Maar ja, oké. Okay. De meningen zijn natuurlijk in zo'n klein dorp weer verdeeld. En dan wilde ik ook nog vertellen dat de strandtenten die aan het bouwen zijn in de sneeuw... Oh. Het Oeh. gaat er niet zo makkelijk, want de wind is snijdend koud. Maar ze zijn vastberaden, want ze hadden al zo van, nou als nu van de zomer, uh, nu, nu zondag al die mensen al komen, hè, kunnen ze misschien alvast uh, koekensoppie-achtige dingen verkopen. Ja, leuk. Spannend. Ja soep en zo. Ja, lekker. Het was toch wel even gezellig om er gewoon even een half uurtje bij te staan. Ah, heerlijk. Snel er binnen. De recherche van de politie Kermeland is uh, naar aanleiding van de brand in de parkeergarage aan de Louis Davis Carré. In Zandvoort op zoek uh, naar mensen. Er is een onderzoek gestart. Er zijn dit uh, onderzoek twee jongens uit Zandvoort, 12 en 13, als verdachten ja. aangehouden. Jeugdcriminaliteit. Oh, ze worden, uh, ze hebben bekend. De brand hebben veroorzaakt op 20 uh, januari jongstleden. En uh, daar werden bij uh, bewoners geëvacueerd en opgevangen in het Raadhuis. En ja, het, het zou je kinderen maar zijn. Maar goed, we zijn op zoek naar mensen die er iets over kunnen vertellen. En uh, meld je even. En uh, ja, daar, verder. Ja, sterkte, een okay. beetje van die rande bielen. Ja, het steunpunt. Ook Zandvoort begon vorig jaar met het huiskamerproject Ook samen Voor ouderen. Elke donderdag, en de eerste zondag van de maand. Dus daar brengen ook de senioren samen een groot deel van de dag door. En de behoefte is zo groot gebleken dat vanaf zondag 19 februari ook elke derde zondag van de maand deze huiskamer van half elf tot half vier of tot vier gasvrij euh, zijn deuren opent. Er komen tal van activiteiten. Er wordt tussen de middag samen de warme maaltijd gebruikt. En uiteraard hebben de deelnemers inspraak in de manier van tijdbesteding. Ja, er is een gespecialiseerde beroepskracht en een vrijwillig van pluspunt aanwezig voor begeleiding ja, zullen, je kan waarschijnlijk lekker gaan jas of dat soort, dat soort dingen. Als je elke donderdag de huiskamer wil bezoeken, dan moet je per maand 32,50 bijdragen, inclusief alle maaltijden. En voor de zondag kost het 7,50. Ik vind dat toch nog wel behoorlijk. 7,50? Ja. Maar ja, het is dus wel de bedoeling, als je dat wil gaan doen, de eerste keer mag je gratis komen kijken. Maar het is wel de bedoeling dat je je even aanmeldt. En je moet dan bellen naar 574-0330. En dat is Els Bruins, die, die wil graag even contact met je hebben. De politie is, uh, heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 19-jarige Halema aangehouden op verdenking van bedreiging van een medewerker. Van een bedrijf aan de Halterstraat. De Harlem zou een portier van een horeca-gelegenheid bij de dood hebben bedreigd. Er ontstond een flink, flinke commotie. Maar de politie werd gewaarschuwd. Deze hield de man aan en werd meegenomen naar het politiebureau. voor nader onderzoek. En de politie heeft het proces verbaal opgemaakt. De bedreiging is altijd vervelend. Ja, zeker. We hadden dit soort dingen weer verbreed worden uitgemeten in de media. Natuurlijk. Ga je dood maken, idiot. Ik wil nu binnen. Mijn vriendin is binnen. gewoon. <laughs> mijn vriendin is gewoon binnen. Yeah. Er is een informatieavond over de kermis op 13 februari. De uitgenodigd zijn de ondernemers in de directe omgeving van Badhuisplein. boulevard de vervousje en de vertegenwoordigers van bewonersgroepen. De organisatie van de kermis die zal een uitleg geven over de procedure en een concept tonen. En de punten die uit de evaluatie kermis 2011 zijn gekomen, worden met de genodigden doorgenomen. En uh, al deze uitkomsten zullen meespelen bij de vergunningaanvraag voor 2012. En natuurlijk willen we graag een kermis, een badhuisplein en boulevard de vervousen. Daar had het dus inderdaad van, uh, ja, je moet rekening houden. Als jij daar een vletje uh, gaat huren, of verhuren, ja. kan zomaar een kermis voor je snuffert staan. Oe, Wilden ja. we dat? Ja. Uitzicht op zee. Precies, <laughs> leuk. Het is, uh, het is maar één keer of twee keer in het jaar, maar toch... Uh... Je zou die week niet slapen. Dat is toch wel erg vervelend. Nee, dat is dan. wel vervelend, ja. Ik denk dat ja, de mensen moeten gewoon weten waar ze aan toe zijn. En dan zeggen we, oh, zo jongeren zijn. Die vinden dat wel weer leuk. Eh, nou, het laatste bericht is nog even dat de GGD Politie en GGD in Geest en de gemeente gaan uh, samenwerken om namelijk uh, daklozen uh, toch uh, naar binnen te uh, weten te praten. Ik had het eerst uh, ook al over dat die daklozen soms echt van zichzelf weten dat ze niet goed functioneren in een grote groep mensen. We hebben gezegd, ja we slapen dan wel warm maar al die mensen om me heen, daar word ik helemaal paniekerig van, dan kies ik toch liever om op straat te gaan slapen. En ze gaan nu toch die mensen het adviseren, kom nou gewoon naar binnen man, het is zo gevaarlijk buiten, min twintig bijna ja. ik bedoel, dan moet je je waanzinnig aankleden dat is bijna niet te doen gewoon, dus denk even na en uh, nou, de GGD gaat uh, daar uh, fanatiek mee aan de slag. Er zijn wat vrijwilligers voor. En, uh, dus mocht je ook hier en daar wat mensen zien liggen. Dat je denkt nou haal ze binnen of zo. Of bied ze iets aan of zo. Weet je? Ja. Ik, dat is ergens in ieder geval een stuk warmer liggen dan. Of zou je nou gewoon in de parkeergarage hier uh, naast de krocht? Dan zou je misschien ook wel uh, als je helemaal echt achterin bent. Dat het dan wel meevalt uit de, de, de kou. Want ik bedoel je kan ze ook wel helemaal binnenhalen in zo'n grote zaal. Met, met, met van die grote. Ja. Maar daar worden ze niet blij van. Nee, maar ik krijg ook altijd dat beeld. Je had toen die film van. Uh, niet van die hele dramatische beelden op hè? Van die Will uh, Wil Smith. Dat hij dan met zijn zoontje... En dan wilde ze ergens gaan oh, slapen ja. in zijn opvang. ja. En dan uh, deden ze zo'n dus bed open en dan was het gewoon nog helemaal doorgeplast, dat bed. Oh, dan denk ik van, oh, dat zijn we af... dan snap ik dat je liever buiten slaapt. Ja, maar je moet soms ook je, je gereeds bijstellen. Ik denk, want anders slaapt hij dus gewoon op straat. Tussen de sneeuw en tussen de planten ja. misschien. Want hij moet zich ook nog verstoppen voor andere mensen natuurlijk. En ik denk, als hij dan gewoon slaapt ergens waar het net even boven nul is, dat is voor hem al een stuk beter dan, uh, dan echt helemaal buiten. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, nee, goed. Moeilijk. Uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Nou, tot zover de berichtgeving. Na tien uur straks natuurlijk nog veel meer in uh, Goedemorgen Zandvoort Vanuit het hoge land. Tukje sneeuwboet zangen. Op hoge poten daar naartoe. Heb je iets te melden? Gaat de bar zitten. Hij schreeuwt gewoon, hè? Hé, jij mag wat te zeggen. Wordt erbij bijbel nooit wat gevraagd. Nou, tijd voor eens dus een uh, rustgevend plaatje. Ja, rust graag ja. ja, rust. Zijn we echt net aan toe hoor. Hou toch even vol, hè? Een half uurtje. Ja, het Oh nee. Ah, sorry. Doe van alles door elkaar. Uh, muziek. Is de Billy Club is dat dan? Dat is dan 21 keer, uh, nou, ik kan het even kijken. Ja, zeker wel. Ja, sorry, Jolande-keuzes hebben we vergeten. Maar ah, dat maakt allemaal niet uit. We'll Doe het live! Fuck it! Ja, precies. We pakken hem gewoon zo live er even bij. <laughs> dat kan niet. We moeten ook wel een draaiboek houden natuurlijk. Ja. Nou, ik heb een heel leuk artikel hier. Dat ja? Het schijnt dat als je krabt aan je enkel, als je jeukt hebt, dat het het allerlekkerste is. Zelfs nog prettiger dan krabben op de rug. Ja, is het zo? Ja, dit is... Uh, yes! Nee, ja, yeah. niet op mijn enkels. Yeah. Op mijn rug. Op mijn rug. Nee, nee, je enkel juist. Oh, mijn enkels. Gaat het uh, ook Het Wake Forest Baptist Medical Center. Ja, kijk uh. eens. Het uh, zijn natuurlijk baptisten. Dus je mag niet op andere plaatsen krammen natuurlijk. Nee. Maar uh, de meeste onderzoek naar jeuk richten zich alleen op de onderarm. En dat zal de meeste mensen altijd aangeven. Krammen de rug het lekkerste vinden. Mm. Ja, en uh, ja, rug, onderarm en enkels zijn gebruikelijke krabplekken bij mensen met uh, uh, lichen simplex chronicus. Dat is dus een chronisch sterk jeukende, niet besmettelijke huidaandoening. ...veroorzaakt door het krabben aan de huid. Okay. Dus uh, eczeem, psoriasis en al die dingen. Maar en daar zie ik gewoon, de onderzoekers hebben slechts 18 gezonde volwassenen. Ge, uh, hoe noem het 18? bestudeerd. 18 maar, dat vind oh, ik wel. Okay. Ik, dit kunnen we niet als serieus aannemen. Ja. Dus, ja uh, maar ja, bij de enkel bleef het krabben goed voelen, zelfs wanneer de jeuk minder werd. Oké. Okay. Ik krab dus niet zo vaak op mijn enkel eigenlijk. Ik, zit ook ik te heb denken. wel meer mijn onderarmen, dat wel, dat vind ik wel lekker. Ik, ja, nee, ik heb uh, ik altijd echt op hele aparte plekken gewoon. Sinds hij viel, in die poepeket ging. Ja, nee, daar niet. Nee, daar ik. niet. Nee. Nou ja, dat, dat kan natuurlijk wel leuk als je niet goed afveegt. Ja, precies, voelt. dan krijg je wel, wel, wel, wel Ja, dan maar ja, dan, en, dan, uh, dan moet je gewoon even gaan wassen. Dan he? heb je huisdieren, als je op een gegeven moment. Uh, dat zou kunnen dat je. Nou, uh, ja, fijn dat je er toe zal wachten. Je gelijk helemaal afgeleid, oh, hè? Oh, godverduizend. Ja. Nou, ik heb hier nog even, echt even, even zwaar nieuws over de politie, namelijk. De politie in uh, Montpellier. In de Amerikaanse staat uh, Vermond. We hebben namelijk een uh, subtiele grap uitgehaald. Namelijk in het embleem van de politie Vermont State Police. Dat is een, uh, ja, een soort logootje en die zie je in een boom. En er staan uh, wat poppetjes en daar staat een koe in. En nu hebben ze zeg maar in de koe... Hebben ze een heel klein varkentje geplaatst. Op de, op de rug van de koe zijn allemaal vlekken te zien. Ja. En een van die vlekken is in de vorm van een big gedaan. Oh, Met dat andere was was wel schattig toch? Ja, dat is wel, maar dat is niet echt respectvol tegenover de politie natuurlijk. Het schijnt dus dat zelfs de mensen die dit logo hebben gemaakt... ...hebben meegewerkt aan deze grap. Okay. En dat waren dan weer criminelen die dan bij de kopieerafdeling werkt. Oké, okay. is wel grappig. Maar goed, ja, je het had het ook al zo'n spreuk ook voor de politie, hè, dat je een bepaalde tekst had op je T-shirt en dat betekende dus dat je de politie uh, uh, uh, all cops are. Uh, Bastards Bastards of zo. dat Zo is, ja ze dan, De afdeling leverde ook uh, aangepaste bestikkering uh, Nou ja, goed, ze hebben, ja, het, het duurde pas uh, Kijk, hoor uh, Een week voordat ze het in de gaten hadden En nu zijn ze bezig al die logo's weer te vervangen Oké okay. Ik denk dat die mensen die zo'n leuk baantje hadden bij de kopiëren service Dat die het baantje op een bui kunnen schrijven Ik denk het ook wel ik heb nog uh, ernstige nieuws voor de 50-plussers yeah? onder ons. Het schijnt dat het aantal zoos so bij 45-plussers zelfs al is verdubbeld in de afgelopen 10 jaar als gevolg van het groot aantal scheidingen. Herpes en chlamydia is verdubbeld in het afgelopen jaar en syfilis dat 10 jaar geleden bijna uitgeroeid was... Zijn er foto's van? ...is nu weer ver viervoudig. Nee, gelukkig niet. Uh, grap, onderzoekers stellen oh, ook dat 1 op de vijf volwassenen die een behandeling voor een HIV krijgt ouder is dan 50 jaar. Ik denk ook dat mensen denken van, nou ja, ik ben blij dat ik eens een keertje seksueel actief kan zijn. Gaan we, nou ja, ik, God, ga, God. Nou, ik denk dat het best wel zo is. want Weet je nog, die uh, Henk Westbroek, die was toen op tv, yeah? vrij en veilig. Hij zegt, ik ben al blij dat ik een keer mag, daar ga ik me echt niet druk over maken. <laughs> ik denk van, oh, ja. ja, dat kan ik me eigenlijk ook alweer. Maar, ja, vroeger hey, was het toch zo van. Ik ben al lang blij dat ik een keer mag. Dat hij dat ergens in mag, weet je uh, wel. Ja. Ja. Zo ja. werkt het dus eigenlijk wel. Maar ja, het is toch te veel mensen in de hogere leeftijdscategorie komen uit langdurige relaties. En denken daarom dat vrij met de condoom voor hen niet nodig is. Maar, zegt een van die mensen van die Family Planning Associations. Zoals vinden je wel hoor, ongeacht je leeftijd. Ja, we zien. Dus? Het kan toch een aardige plek worden. En op een gegeven moment. Ja, kan het uh, kan het zo groot worden dat je uit je, je broek vandaan zit. Dat je gewoon één grote plek bent. Nou, uh, beter later nooit, maar hier is de Jolande keuze.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 Hey, now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey, now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that's on is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up, now wait till you get old.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 Go! myself and we could... I Mouth. en All-Stars. Het uh, ja, was Jolande. Ik zeg: een van de betere gewoon uit de stal vandaan. Ze heeft gisteravond echt een uh, uur lang voor de kast gestaan. Ze dus kon hem gewoon niet vinden. Nee, ik zat te twijfelen. Ik denk, vindt hij dat mooi? Nou, ik, ik... Zet hem even uit hoor: de, de jukebox van Jolande die die gaat gewoon door. Hè. 24 per dag. Kijk even op de site dan kan je gewoon. Hij uh... ja. nee, is uit. Zonder gek uit Wat een heerlijk weer. Zonnetjes doorgebroken, ja. mocht je nog de gordijnen dicht hebben. Man, stop eens het bed. Het is tot kwart voor tien. Ja, precies. Godzomme. Er is een bouwvakker die zou worden ontslagen. omdat hij vanwege de kou niet wilde werken. Maar hij mag toch doorblijven. Want zijn werkgever had gedreigd om hem op staande voet ontslagen. want hij wilde gebruik maken van zijn recht op vorstverlet. Oh. Het schijnt dus als de temperatuur onder de min 6 graden komt. dan mogen bouwvakkers volgens de CAO hun werk neerleggen. tenzij de werkgever maatregelen treft om de werkplek minder koud te krijgen. De gevoelstemperatuur lag onder de min 6 graden. Het was gewoon 10 graden boven nul. Maar het bouwbedrijf stond erop dat de man zou doorwerken. En de vakbond heeft dus de bouwvakker geactiveerd om een klacht in te dienen. En ze hebben nu dus toch voor hem een betere plek uitgezocht. Hij mag nu binnen metselen. Nou, leuk. Dat is hartstikke fijn, toch? Ja, nee. Wel belangrijk. Uh, een bende uh, heeft... Een, een, een bende... Ja, dat is een nou, oud woord. Wat een bende. Ja, wat een bende. Wat een rommelier. zegt. No. heeft sinds september zo'n en. 180.000 nepnota's verstuurd. Uh, voor meldingen in de telegraaf. Uh, nee, telefoongids en gouden gids. De criminelen maken de gebruik van adresbestanden van bedrijven. Uh, dat de gidsen uitgeeft. Op de noten staan gemiddeld bedragen van 130 euro. Die naar rekeningnummers van de fraudeurs uh, hebben worden opengemaakt. En de adressen zouden op internet zijn, van internet zijn geplukt. Dus er is weer een hoop geld verdiend. Jeetje man. Wat ben er in 100, tuin ook hè? Ja, 180.000 nepnota's. Van ja. 130 euro per stuk. Ja, 180 naar 130. Nou, dan gaan we een heel end Dan hebben we het over 18 miljoen. Ruim. Zo, dat hebben ze dus onderschept. Hè? Dus dat is ja, positief. Ja, ze moeten gewoon lekker die rekeningnummers uh, van die fraudeurs. Daar moeten ze wat mee gaan doen. Want het uh, staat op waarheen je het over kan maken. Nou, dan dus moet je op dat moment die bank inlichten. Ja. Dan kom je er wel achter wie het zijn. Dus schofte. Dus. Dus. Ik heb nog dus. een uh, apart berichtje Dat Twitter schijnt moeilijker te weerstaan. Te zijn dan sigaretten en alcohol. Uit onderzoek bleek als het checken van updates op je Facebook en Twitter. Dat, dat is een must. En het onderbreekt je het meeste verlangen naar seks en slaap. En er zijn dus 250 proefpersonen zijn voorzien van meetapparatuur. En de onderzoekers ontdekken dat de drang om dit te checken. Was echt heel moeilijk te weerstaan. En naarmate de dag voordat nam de wilskracht van de mensen af. En gaven ze sneller toe aan hun verslaving. Van oh toch even kijken of iemand een tweet heeft geplaatst. En het is inderdaad zo. Ik ga ook wel eens naar bed en dan... Heb ik computer uitgezet en heb ik ook nog echt zo'n heel beeldscherm op mijn netvlies. Ja. Omdat je toch nog van even hier kijkt en daar. En denk je van wat heb ik nou eigenlijk gekeken. Ik heb beter lekker kunnen gaan slapen. Ja, ik zit Moeilijk hoor. Ik, ik, ik, ik kan me daar, ik ben echt. Ik, soms denk ik van ga ik wel met mijn tijd mee. Want ik nee. heb die gevoelens geheel niet. Nee. Over de Twitter. Ook, ik heb me er een klein beetje in verdiept. Ik heb hem ook wel aangemeld. Dus niks zinnigs bij mij te lezen. Want ik meld helemaal niks. En ik heb zo een beetje rond. En ik ja. Ik fijn. weet niet, fijn voor al die onzin Nee, maar het leuk is wel, dat ontdekte ik laatst. Je kan bijvoorbeeld wel een bepaald woord kan je ingeven. Als je bijvoorbeeld een artiest leuk vindt of een yeah. uh, activiteit leuk vindt. En, en uh, dat geef je in, dan zie je iedereen die over dat woord heeft ge Geeft getwitterd. Dus als je bijvoorbeeld dan zegt van nou, goh, uh, hoe over die geslachtsziekte. Ik type in glamidia en dan boem... Dan krijg je alle artikelen waar dat woord in voorkomt. Okay. En dan kan je dus zomaar zien van hé, hey, die meneer uh, die heeft blijkbaar glamidia gemaakt. Ja, klopt En die hebben het allemaal. Nou zeg. Maar ik heb het idee van, is, geef een, omdat er zoveel onzin op het net is en zoveel onzin wordt getwitterd. Ja. Dan, geef een moment krijg je misschien ook allemaal verkeerde informatie. Dat ja. je denkt van nou, dit. Jee, wat Waar Staat er dan wat zinnigs hier? Nou, dit allemaal niet, dit allemaal niet. Nee, ik, nee, ik niet. hoorde ook van iemand, dat vond ik wel heel apart. Want, uh, met Facebook. Ja, daar ben ik een paar dagen niet op geweest. En dan moet ik al die pagina's naar beneden lezen. Ik zeg: Waarom? Ik zeg: uh, Als ze berichten hebben voor jou, dan kijk je gewoon even bij jezelf. Is er niks nou, dan is er niks voor jou bij. Druk bezig met al het, de update van onzin. Ja, Ik ja. hou het toch op? Oh, precies. Ja, nou, ik, ja. uh, ik heb nog even wat. Uh, nou, ik weet niet of je het belangrijkste nieuws zit, maar ik meld het gewoon even. Vorige week een nieuw bandje gedaan. Forster, The People. Uh, ze hebben een nieuw album uit. Dat is echt een genig plaatje. We have band. Zo, zo heet ze. En we, uh, we Are The People is de single. Ik haal ze door, door elkaar. Dan. Maar goed. Links, uh, um, ik raak hem onder de draad kwijt. Lu, luister eens even naar de muziek. Heerlijk. Dan doen we daarna de stukken tekst wel. Misschien is dat een beter oplossing. Ja, echt wel hè. We have band. Een uh, apart beentje wat net een cd uit heeft. En dit is waarschijnlijk een kans hebben om een jungle te gaan worden, dames en heren. Precies. Hartstikke idee. Nou, uh, Toepak leeft erbij te brengen. lopen tegen het einde van het radioprogramma. En dan moeten we altijd even kijken wat kunnen we allemaal nog melden. Nou, hier hebben we een maf bericht. Yes, hij is dood. Kom, we gaan naar de kroeg. Het is feest. Wie is dood? Ja, mijn broer. Had uit, uh, uit Bergen op Zoon. Wat namelijk op 6 februari vorig jaar zijn 35-jarige. Broer Peter Geburgt uh, in zijn oudelijke woning aan de Mariniersstraat, en dat was in Breda. De derde broer Marco had ook nog geholpen. Hij is namelijk op zijn benen gaan zitten. Op zijn benen gaan ja. zijn Zij zitten? stel daar, zeg. Oh. Ja, ik heb er pas alleen nog koffie gedronken. Nee, wat was aan de hand? Deze broer die vermoord is heeft al jarenlang het gezin geterroriseerd, was dronken, zat aan de drugs en kwam regelmatig geld halen en bedreigde hun moeder. En op een gegeven moment waren ze het zo zat dat hij weer langs kwam. En toen hadden ze ooit en nou maken we er een einde aan. Toen hadden we de vrouw, de moeder van het drie, eh, drietal ze de politie gebeld, dan hebben ze hem met dwang gehouden. Maar toen kwam de politie en toen was hij al gestikt, want ze hadden hem in de wurggreep gehouden. Oh, en, en nou nu... moeten ze zitten? Nou, dat is het mooie, het bizarre van dit bericht. Ze worden niet, uh, niet, niet veroordeeld. Oh. Ja, okay. Het is gewoon noodweer geweest. Het is, uh, ja, de politie ook kunnen gebeuren als iemand er ook helemaal door het dolle gaat en hij blijft ja. maar een idioot doen, dan blijf je hem in de wurregreep houden. Oh, het is ook zo belangrijk, denk ik, dat je ook aantekeningen maakt van uh, slecht gedrag van mensen, van wat is er gebeurd en uh, foto's maken van de blauwe plekken en al die dingen meer, zodat je ook inderdaad uh, kan laten zien dat jij niet degene bent die uh, het gedaan hebt. Het weet het je? Heeft. Het lijkt me wel een maffe situatie, dat je eigen broer hebt doodgemaakt. Ja. En het leven gaat verder. Er staat ook bij het bericht eindelijk kunnen we normaal leven leiden. Ik betwijfel het. Dat ook. is gewoon een een, een mismatch, die uh, jongen. Ja, dat ja, is het wel erg. Hè? Ja, dan oh. past je niet helemaal in de groep? Nee, <laughs> nee dat gaat wel ver. Hè? Oh. Kan je ergens anders naartoe gaan? Oh. Niet snel! Nee, nou dan gaat gewoon je kop eraf. Alsjeblieft. Dus, oh, dus, dus nou, ja, in uh, Amerika. Oh. Wacht even. Ja, hij stond door een nog op. Ja, nee, dat geeft je geluid over. je moet stil doen. Een middelbare school in de Amerikaanse stad Philadelphia is het meer dan zat dat tieners hun telefoon steeds verstopt in hun laarzen. En vanaf maandag geldt daarom een verbod op het dragen van wijde laarzen zoals Ux. Maar het schoolbestuur hoopt daarmee dat de leerlingen door de nieuwe regels minder makkelijk een telefoontje de klas binnensmokkelen. En het school vraagt dus om de band. Want rinkelen de rinkelende telefoons tijdens de les drijven de leraren tot wanhoop. Maar ja, ik heb zo van de leerlingen met telefoons moeten nablijven. Als ze vaak worden betrapt, wordt hun mobiel in beslag genomen. Ik zou het gewoon gelijk doen. Maandag gaat die af. Ja? Je kan een vrijdag aan het eind van de middag ophalen. Ja. Heel jammer. Ja, ik moet zeggen, ik zou het ook wel irritant vinden. Want ik gebruik mijn telefoon als agenda en als wekker. En notities schrijf ik erin op en dat soort dingen. Ik maar zeg, toch. Ik zeg het. al die jaren... Dus de laatste stap is om, om, om aan te sluiten op de lichamelijke functie van de mens. Dat zou wel handig zijn, ja. Dat hij dat alles in de gaten houdt en dat je er af en toe gewoon een pijnprikkel krijgt. Je denkt, ja. Oh, dit moet ik niet op me nemen of dit moet ik niet doen. Dan neem je inderdaad een, een, een calorieënrijk dingetje en dan krijg je dus een prikkel dat je echt moet rennen. Ja. En dan is het er zelf eraf. Ja. Voor jullie, hè? dat zou wel handig zijn. Ik heb sinds kort zo'n elektrische band, band voor om je buik, weet je. Dat kwam ik tegen bij een kringloopwinkel ja. voor 10 euro. Dat vind ik veel. Ja, ja. ja die, die moet je om je buik doen, dan moet je dan water tussen doen en dan krijg, krijg je schokken op je buik. Maar je moet er uitkijken, als, het, als je het niet nat maakt, krijg je echt, er staat echt onder stroom, hè. Okay. Dus ik heb het een paar keer geprobeerd en ja, Het voelt wel heel bizar Je hebt hem nog niet een stukje lager gedaan? Nee Dat vind ik toch uh, uh, zelf oh, weer Oh, jij krijgt meteen zo'n idee van nou, toch een beetje kijken wat daar gebeurt. Ja, nou ja dat, wow. je, dat je denkt van man, dat kan toch eens anders Yes Oh man, oh jee. Yes. Oh, yes. oh, heerlijk Oh man En toen was het batterijtje leeg Ja, precies En Volgens mij zijn wij ook bijna leeg hè. We zijn nog bijna aan het eind van ons programma Ja, laat hem nog eens even een leuk plaatje doen de oh, yes. people dit is wel Forster the People. Het bandje is nog maar actief sinds 2009 opgericht in Los Angeles. Hij was eigenlijk een fotograaf, een computerprogrammeur. En hij had eigenlijk nooit nagedacht om muzikanten aan de gang te gaan. Maar een gegeven moment had hij zo, ah, ik had wel een paar leuke liedjes op de bank liggen. En een gegeven moment heeft hij wel liedjes gegeven voor reclames. En toen langzaam kon hij het bijbaantje als Pietse afzeggen. En heeft hij met wat andere muzikanten muziek gemaakt. In ieder zijn van zijn hitsingles. Call it what you want... Ja, korte krachten, foster the people and call it what you want Straks een tien nog, goedemorgen Zandvoort natuurlijk, blij vanuit de Hoogland, ga er even naartoe, laat je even meer, Ga de koffie drinken, weet ik wel, ga wat doen En glij niet uit Glij niet uit, nee, ik, doe voorzichtig En ik zal zeggen, geniet van de sneeuw hè. Ja, maar Jees. ik vind ook wel dat je je paadje Voor je huis even moet uh, leegmaken Voor de anderen Ik heb het gisteravond later gedaan doet? Ja. ja, ik heb echt gezegd, het moet toch gebeuren En je ja. buurman vroeg om vijf uur weer. ja, ja. Dan bubbelt er de hele dag door. Ach, tot mijn spijt oh, deed ik ja. u mee dat het programma Toebak Leeft is afgelopen. Ja, we waren wel bang voor. Wilco stapt in zijn auto. Jolanda springt op de fiets. Tot volgende week. The end is near. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.